Een transgalactisch Lifters onwaarschijnlijkheidsaandrijving is een schitterende nieuwe methode om in een paar seconde interstellaire afstanden af te leggen zonder al dat geestdodende gedoe in de hyperruimte. Het procedé om kleine hoeveelheden eindige onwaarschijnlijkheid op te wekken, eenvoudig door de logica circuit van een bamboviner 57 submisonenbrein te koppelen aan een atomaire vectorplotter die is opgehangen in een hoogenergetische brownse bewegingspommel, een lekkere kop hete koffie bijvoorbeeld, was natuurlijk al lang bekend. En dergelijke generatoren werden vaak gebruikt om op feestjes de stemming erin te brengen door de moleculen in de lingerie van de gastvrouw plotseling en blok een halve meter naar links te laten springen of herkomstig de theorie van de onbepaaldheidsbetrekking. Tal van gerenommeerde natuurkundigen lieten weten dat ze van dit soort praktijken niets moesten hebben. Deels omdat de wetenschap erdoor in diskrediet gebracht werd, maar vooral omdat zij zelf nooit voor zulke feestjes werden uitgenodigd. Wat ze ook niet konden uitstaan was de voortdurende mislukking van hun pogingen om een toestel te construeren dat het oneindige onwaarschijnlijkheidsveld zou kunnen opwekken dat nodig is om een ruimteschip tot tussen de verste sterren te zwiepen en uiteindelijk verklaarden ze vrevelig dat de constructie van zo'n toestel praktisch uitgesloten was. Maar op zekere dag ontwikkelde een student die na een wel zeer slecht geslaagd feestje op het lab was achtergebleven om de boel aan te veren de volgende redenering. Als een dergelijk toestel praktisch uitgesloten is... ...moet logisch gezien de onwaarschijnlijkheid ervan eindig zijn. Al wat ik dus hoef te doen om dat toestel te maken is... ...exact berekenen hoe onwaarschijnlijk het is. Dat getal invoeren in de eindige onwaarschijnlijkheidsgenerator... ...die een verse kop goed hete koffie te geven en hem aan te zetten. En toen hij dat allemaal gedaan had ontdekte hij tot zijn niet geringe verbazing... dat het hem zomaar was gelukt... de felbegeerde oneindige onwaarschijnlijkheidsgenerator... Tevoorschijn te te toveren. En zijn verbazing nam nog toe... toen hij, kort nadat hem door het Galactisch Instituut... de prijs voor uitzonderlijke schranderheid was toegekend... werd gelyncht door een uitzinnige meute... gerenommeerde natuurkundigen die tenslotte tot het besef waren gekomen... dat er één ding was dat ze echt niet konden uitstaan. Een uitslover. Vijf tegen één en loop terug... 4 tegen 1 en loop terug. 3 tegen 1, 2, 1. Waarschijnlijkheidsfactor 1 tegen 1. Toestand normaal. Ik herhaal, toestand normaal. Alles wat nu nog problemen oplevert, is dus uw eigen zorg. Ontspant u zich maar... U wordt zo dadelijk opgehaald. Nee, hey, wie zijn dat, uh, Trema? Oh, gewoon twee figuren die we hebben opgepikt in de ruimte. Sector ZZ9 plural Zedalva. Ja, ja, heel schattig hoor, Trema. Maar lijkt zoiets je de gegeven situatie nou echt verstandig. Ik bedoel, we proberen te ontsnappen en zo, hè? De halve politie van de Melkweg zit achter ons aan. En wij stoppen gewoon even om een paar lifters op te pikken. Oké, oké. In tien staan natuurlijk maar uh, hey, een paar miljoen minnetjes voor kopie kopie hè? Ze hey. ze zweefde onbeschermd door de ruimte. Je had ze toch niet zomaar dood willen laten gaan. Nou, dat niet direct, maar. Uh... Nou, hoe dan ook? Ik heb niet opgepikt. Het schip heeft het helemaal op eigen houtje gedaan. Wat? Ja, toen de onwaarschijnlijkheidsaandrijving aanstond. Dat is ongelofelijk. Nee hoor, alleen maar heel onwaarschijnlijk. Maak je nu maar niet te druk over die wezens. Het zullen wel gewone mensen zijn. Ik stuur de robot wel even om te kijken. Hé, hey, Theo. Ik wou jullie even zeggen dat ik ontzettend gedeprimeerd ben. Oh, oh ik heb een karbijtje voor je. Dat geeft het afleiding. Vergeet het maar, ik ben niet af te leiden. Nou, Theo. Oké, okay, wat moet ik doen? Ga naar het sluisruimte 2 en breng die twee wezens die er zijn onder bewaking hier naartoe. Is dat alles? Ja. Wat ontzettend boeiend. Vraagt je ook niet om het boeiend te vinden? Schiet dan maar op, ja, hè? Goed, ik hou. Oké, okay, fijn, prima, bedankt, hè. Jullie vinden me toch niet deprimerend, hoop ik? Nee, nee, Theo, niks aan de hand. Ik zou het erg vervelend vinden als jullie me deprimeren. Vonden. Nee, je zit er nou maar niet over in, joh. Wees jij dan maar gewoon jezelf. Prima, toch? Vinden jullie het echt niet erg? Nee, heus niet, hoor. Zo is het leven nou eenmaal. Ja. Het leven. Trouwens, van het leven. Oh, ik ben die robot zo langzamerhand zat, hoor, Zevot. De Grote Galactische Encyclopedie omschrijft een robot als een mechanisch apparaat. dat ontworpen is om het werk van een mens te doen. De afdeling marketing van het cybernetica-concern Sirius omschrijft een robot als de plastic gabber waar u een hoop lol van zult hebben. Het transgalactisch liftershandboek omschrijft de afdeling marketing van het cybernetica-concern Sirius als een stelletje hersenloze zijkers dat als eerste tegen de muur gaat als de revolutie komt, met een voetnoot waarin de redactie belangstellenden uitnodigt te solliciteren naar de post van correspondent Robotica. Werkwaardig genoeg werd in een exemplaar van de grote galactische encyclopedie, ...dat van duizend jaar in de toekomst door een tijdscoorde was teruggevallen... ...de afdeling marketing van het cybernetica-concern Sirius omschreven als een stelletje hersenloze zeikers... ...dat als eerste tegen de muur ging toen de revolutie kwam. Volgens mij is dit een spiksplinternieuw schip, Hugo. Hoe weet je dat? Heb je soms een, een of vreemd metertje om de ouderdom van metaal te bepalen? Nee hoor, er lag hier gewoon een reclamefolder op de grond. Hier moet je kijken, het heelal naast de deur. Eh, uh, sensationele doorbraak in de onwaarschijnlijkheidsfysica. Wanneer de aandrijving van het schip oploopt tot oneindig onwaarschijnlijk... ...komt het vrijwel binnen één en hetzelfde moment... ...langs ieder denkbaar punt in ieder denkbaar universum. U kiest zelf het punt waarop u weer aanp aanpikt. Nou ja, tal van andere grote mogendheden zullen jaloers op u zijn. Dit is speelgoed voor grote jongens, hè? Het ziet er ook een stuk beter uit dan die gammele schuit van Vogel. Dit is pas echt een ruimteschip, hè? Alles hagelwit, flitsende lampjes en zo. Wat zou er gebeuren als ik deze knop indruk? Dat zou ik niet. Oh, oh, wat is er? Er ging iets branden. Gelieve deze knop nooit meer in te drukken. Hier, ze geven hoog op van de Cybernetica aan boord. Een nieuwe generatie robots en computers van het Cybernetica Concern Sirius. Voorzien van het nieuwe systeem van EMK's. EMK's? Wat zijn dat? Uh, even kijken hoor. Echte menselijke karaktertrekken staat ah, hier. Klinkt afgrijzelijk. Oh. Dat is het ook. Wat? Afgrijzelijk. Alles is absoluut afgrijzelijk. Praat er niet van. Neem die deur hier. Alle deuren in het ruimtevaartuig zijn vrolijk en opgeruimd. Met plezier gaan ze voor u open... ...om zich voldaan weer te sluiten in het besef goed goedste werk te hebben Weerzinwekkend Weerzindwekkend, Laten we gaan. Ik heb opdracht jullie naar de brug te brengen. Moet je nagaan. Ik. Hersens de grootte van een planeet. En dat mag jullie dan naar de brug brengen. Noem je dat arbeidsvreugde? Nou, ik niet. Uh, neemt u me niet kwalijk, maar van welke mogendheid is dit ruimteschip? Let op die deur. Zometeen gaat die weer open. Dat ja. merk ik aan de onuitstaanbare zelfvoldane dat die plotseling aanspout. Alsjeblieft. Kom mee. U wordt bedankt. Afdeling marketing van het cybernetica-concern Sirius. Van welke mogendheid is dit schip? Laten we robots gaan bouwen met echte menselijke karaktertrekken, zeiden ze. Ik ben een eerste poging in die richting. Het proefmodel van een karaktertrek. Dat merken jullie zeker wel. Uh, ja. maar van... Ik ja. haat die deur. Jullie vinden het toch niet deprimerend, hoop ik. Van welke mogendheid is dit schip? Het is van geen enkele mogelijkheid. Het is gestolen. Gestolen? Gestolen? Door wie? Door Zeefeld Bijsterbuil. Zeefeld Bijsterbuil? Pardon, heb ik soms weer iets verkeers gezegd? Het spijt dat ik ademhal. Want ik ben nader in die niet eens doe. Dus ik begrijp eigenlijk niet waar ik me druk over maak. Oh God, wat voel ik me gedefineerd. Weer zo'n zelfvoldaan rotdeur. Het leven. Praat me niet van het leven. Ja, dat doet toch ook niemand? Serieus hè? Zeevot bijsterbaal? Dag en nacht in de hele Melkweg te beluisteren via de sub etengolf Met 24 uur nieuws en muziek. Intelligente levensvormen waar u ook bent, allemaal een hartelijk welkom. En wat de rest betreft, het gaat erom dat je die stenen tegen elkaar slaat, jongens. Natuurlijk is het grote nieuws van vanavond de sensationele diefstal van het prototype van het schip met die nieuwe onwaarschijnlijkheidsaandrijving door niemand minder dan Zeevot Meisterbuil. En de vraag die iedereen bezighoudt is natuurlijk: gaat de grote Z nu dan eindelijk toch door het behang? Meisterbuil, de man die de pangalactische huigverguizer uitkomt, ex-zwendelaar, part-time president van de Melkweg. Door Abaranta trippelt dit ooit omschreven als de grootste spetter sinds de Krakataal. En onlangs voor de zevende keer in successie gekozen tot slechts gekleed denkend wezen in de ruimte. Zal hij zich ook dit keer weer weten te redden? En vroeger het zijn privé hersenspecialist, Mitch Helbrand. Nou ja, kat. De Zeevoort is gewoon een jongen die altijd. Waarom zet je nou afdremen, joh? Waarom doe je dit nou, hé? Zeevoort, er schiet me net iets te binnen. Hmm? We hebben die twee opgepikt in sector. Zeveld haalt die hand weg. Ja, en die andere oog. Dankjewel, en die oog. Ja, joh, die heb ik speciaal voor jou laten groeien, Trima. Wist je dat, hè? He? heeft me zes maanden gekost, maar ik heb er geen seconde spijt van nou, Maar luister nou, we hebben ze opgepikt in sector Z, Z9, plural Z1. Wat zeg je dat nou niet? Nee, zo in het algemeen niet mee. Daar heb je mij ook opgepikt. Ik zal het je laten zien op het scherm. Hier, kijk maar. Hé, hey, verdorven, niet te geloven. Nou, hoe komen we nou hier voor Onwaarschijnlijkheidsaandrijving. We komen langs ieder punt in het universum, dat weet je toch? Ja, maar dat we die la uitgerekend daar hebben opgepikt dat is gewoon te toevallig. Dat wil ik uitzoeken. Computer. Hallo. Oh, Jezus. Niet vergeten hoor, wat ook die problemetjes zijn. Ik ben er om ze te helpen oplossen. Zeg, ik denk dat ik maar gewoon even een stukje papier pak. Tuurlijk ja, geen punt toch. Als je me ooit nodig mag uit hebben... Uit je kop! Oké, oké. maar hoor eens even. Het schip heeft ze helemaal op eigen houtje opgepikt, hè, ja? Ja. Dat levert dus al een hoge onwaarschijnlijkheidsfactor op. Ze zijn opgepikt in die bepaalde ruimtesector... wat nog eens een hoge onwaarschijnlijkheidsfactor oplevert. Mm -hmm. Verder hadden ze geen ruimtepak aan, zodat we ze dus hebben opgepikt tijdens een kritieke periode van 30 seconden, hè? Ja, ik heb die factoren hier staan. Kijk maar. Alles bij elkaar genomen komen we op een totale onwaarschijnlijkheid van... Uh, nou ja, uh, behoorlijk groot, maar niet oneindig. Op welk punt hadden we ze nou ook eigenlijk weer precies opgepikt? Ja, op onwaarschijnlijkheidsniveau oneindig... Dat wil zeggen, dat we nog met een aanzienlijke onwaarschijnlijkheidskloof zitten. Hé, hey, ze zijn momenteel op weg hier naartoe, hè, met die zak van de robot. Kunnen we ze niet even op de monitor krijgen? Ik denk het wel. En dan heb ik natuurlijk ook nog die vreselijke pijn in alle tion in mijn linkerzij. Oh ja? Oh, oh, oh. Ik bedoel, ik heb gevraagd of ze ze willen vervangen. Maar naar mij luistert nooit iemand. Ik kan het me voorstellen. Oh, wat? is het ja, zeg. Zeefel Pijsterbaal. Niet te geloven, hé. Hey. Dit slaat echt alles. Horen streamer, laat dit maar even naar mij. Uh... Is dit? wat? Is er iets? Sorry, ik ben even weg. Nee, hey, oh, dit wordt daar gek. Ik ga hier zo otiegelijk ot cool tegenaan. Dat zelfs een sneeuwhager is van veeganden nog nerveus van ze worden. hé. Hey, is waanzinnig zinnig, hé. Hey. Wauw, wat cool. Een team met een paar miljoen griffers voor stijl, hé, hé. Goed, wat is de meest nonchalante stoel om in te zitten werken als er iemand binnenkomt? Oh, deze neem ik ook. Okay. Ik denk wel dat je nu die wezens wil spreken. Wil je dat ik in een hoek ga zitten roesten? Of had je liever dat ik hier ter plekke in elkaar stond? Ja, laat ze maar binnen, Theo. Hey Amro, hoe is het? Leuk dat je even langskomt. Zeevold, te zeg. Nee. Je ziet er goed uit, jongen. Staat je prima, die extra arm. <laughs> Leuk schip, heb jij gestolen. Zichtbaar, je zegt dat je die gozer kent. Of ik hem ken, het is... Hé, uh... hey, Zeevold, dit is een vriend van me, Hugo Veld. Ik heb hem gered toen ze planetenlucht ging. Oh ja, hé hey, Hugo, tof dat je er ook bent. En, uh, Hugo, ja, wij dan... kennen elkaar, ja. Wat? Oh ja, echt Hoe waar. bedoel he? je, we kennen elkaar. Dit is Zevot Bijsterbel van ja. Betelgeuse 5, weet je? Niet Pietje Puk uit Petten of zo. Dat zal best, maar wij hebben elkaar al eerder ontmoet, hè? Zevot? Of moet ik misschien zeggen Hans? Ik krijg nou wat? Je moet me even op weg helpen. Ik heb een vreselijk slecht geheugen voor wezen, zeg Amro. Ja, het was op een feestje. Oh, dat lijkt me stuk. Doe niet zo opgefokt, Hugo. Een feestje een half jaar geleden op aarde. Nederland, Amsterdam. In de Jordaan, ja. Oh, dat feest! Zee, ja, God. Jij wou toch niet zeggen dat je ook op dat rottige planeetje nee, bent geweest? Nee, nee, natuurlijk niet. Nou ja, heel even, misschien op weg ergens naartoe of zo. Wat is dat nou allemaal, Hugo? Nou, dat feestje was een meisje. Ik had al weken een oogjopper. Knap, charmant, verpletterend intelligent. Precies waar ik altijd op gewacht had. En net toen ik er eindelijk onder vier ogen had... ...voor een ogenblik van tederheid... ...komt die vriend van je aan, en zegt... ...hé, hey, schatje, als je die vogel zat bent, kom dan met mij praten. Ik kom van een andere planeet. Ik heb hem nooit meer gezien. Ja, toen had hij nog maar twee armen en alleen maar dat ene hoofd. En dan zei dat hij Hans heette. Maar je moet toegeven dat hij inderdaad van een andere planeet bleek te komen, Hugo. Allermachtig? Dat is er! Een... Jans. Maar hoe kom jij hier? Net als jij Hugo, meegeleefd. Met een doctoraal wiskunde en ook nog een studie astrofysica... ...was het tenslotte of dit, of maandagochtend weer in de rij voor een uitkering. Dus, wat doe je dan als een eenvoudig meisje? Sorry dat ik die woers niet ben komen opdagen, maar ik heb de hele morgen in een zwart gat gezeten. Oh, jezus. Amro, dit is Trema. Hallo, zeg. Trema, dit ja? is mijn halfneef Amro, die drie dezelfde moeders heeft als ik. Hallo, zeg. Trema, krijgen we dit nou elke keer als we op oneindige onwaarschijnlijkheidsaandrijving waarschijnlijkheidsaandrijving overgaan? Zeer waarschijnlijk wel, vrees ik. Zee, wat bijsterbuil hier is een hele grote borrel. Hallo, zeg. We gaan onze helden dan toch nog een leuk ontspannen avondje tegemoet? Zullen ze hun nieuwe sociale status aankunnen? En zullen ze de dodelijke raketaanval overleven die aan het eind van de volgende aflevering op hen wordt ondernomen? Luister voor het antwoord op deze vragen volgende week naar de vijfde aflevering van het Transgalactisch Liftershandel. Het Galactisch Lifters Handboek is geschreven door Douglas Adams en werd vertaald door Jacques Commandeur en Rien Verhoef. De rolverdeling was als volgt: Verteller Herman van Run, Hugo Veld, Magnus Kappers, Bang Luc van der Lagemaat, Trema, Willy Maasdam, Zevo Bijsterbuil, Jan-Simon Minkema, Theo de Tobbende Robot, Wigbold Kruiver, Discjockey, Melkweg Radio, Ed Vernissing en Eddie de Computer, Ahmed Mutali. Geluidsrealisatie Fred de Beer, hierbij geassisteerd door Tin Jonker, Egbert Schoenmaker en Pieter de Vlaam. Productie Martin Clever, productieassistentie Helene van Marissing en regie Vincent van Engelen. Hallo, dit is Ellie de Bordcomputer en ik wou alleen niet vertalen de vermoeiteerd in, parkeren en een van onderliggende legendarische planeet Magra Sorry dat ik even moest toren, een gezellig avond verhaal.